Van elke opname bestaat ook een transcriptie. Die zijn handig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren... en bijvoorbeeld ook voor mensen of robots die de teksten willen analyseren. Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hieraan aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com. Met Sonja praten we over het hebben van een absolute mening... over consensuspuree en over de vriendelijkheid van machine learning, onder andere. En zoals altijd beginnen we weer met de vraag... Wanneer is iets goed? Ja. Ja, dat, uh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, juist. En mm -hmm. uh, uh, het grappige is, ik, uh, ik merk zo zelf dat, dat, dat er. er zijn, het is ook een beetje een karaktertrek, uh, denk ik, van je. Of je. Of je Inderdaad uh, zelf heel snel je oordeel klaar hebt of juist niet. En bij mij is dat meer juist niet. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus uh, uh, uh, ik ben wat dat betreft niet een typische docent, want je wordt eigenlijk, dat is eigenlijk je baan, hè, je baan om je mening te geven over dingen. Ja, uh, yeah, om, om duidelijk te hebben, ja, nee, dit is een voldoende en dit is geen voldoende. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En feedback te geven van waarom je iets goed of slecht vindt. Ja. Uh, dat is eigenlijk onze hele, nou ja, uh, ja eigenlijk is dat de wat we continu aan het doen zijn. Natuurlijk. Maar jij zit veel meer in de nuance. Ja, ik ben van, uit mezelf ben ik niet heel erg judgmental, zeg maar. Ik ben, ik vind dat heel. Uh, ik, ben, ja. ik hou me liever in grijs tint. En ik vind hmm. het heel vervelend om ergens heel concreet in te zijn. Maar dus, ah, goed. Uh, als je het over kwaliteit hebt, dan kan je het natuurlijk ook over gradaties hebben. Nou, hoewel, Finielli, Massimo Vignelli, dat is een uh, bekende grafische ontwerper... Mm. die heeft een quote, en die twitterde ik laatst ook. Dat was wel grappig. Die heeft een quote... Er, uh, er is geen grijs gebied in kwaliteit. Iets is goed of niet. Oké. Okay. Volgens mij ben jij het daar niet mee nee. eens. Nee. <laughs> er kwamen ook hele gemengde reacties op. Er waren mensen die vonden het een fantastische quote. En er waren mensen die vonden het belachelijk. Ja. Uh, nou, maar. Uh, uh, ja en nee. Uh, ik vind. Uh, best wel... Nou ja, oké, okay, dus ik ben afstudeercoördinator... dus ik ben juist heel erg bezig met... wat moet nou het eindniveau zijn? Wat, moeten we nou, hè, wat moet nou het minimale niveau dus is zijn? Precies, jij bepaalt moet... wanneer is het goed hier? <laughs> nou, dat, zo zou ik het niet zeggen. maar uh, Dus ik ben daar juist heel erg mee bezig. En ja. ik, ben ook, ik ga ook vaak naar andere opleidingen. en Ik ben van de week nog naar CMD in Groningen geweest. En dan denk ik van, nou, weet je wel... zo <laughs> zouden wij dat niet doen. Ja. Uh, en, uh, de, de, de, de, dus ik ben er juist heel erg mee bezig. En, uh, uh, ja, maar dus ik, ik vind het voor mezelf heel moeilijk om uh, dat heel hard te maken. En uh, dat ligt denk ik ook aan mijn persoonlijkheid, want ik, heb, uh, ik vind het. Uh, uh, ik ben iemand die altijd open staat voor wat vinden anderen nou uh, uh, uh, uh, uh, uh, belangrijk. Maar zo kom jij ook een beetje tot die definitie, toch? Als je als kijkt naar hoe jij bepaalt waarom Ik heb geen ontstaan... eigen ideeën in die zin. Nee, ik verzamel ideeën. Ja. Zo zie ik het zelf, inderdaad. Ja, ik verzamel uh, de meningen en de, en de goede dingen van iedereen. Maar is het dan zo dat je dan tot een dat je daar een consensus puree van maakt? Of ma dat is ook weer niet zo, toch? Ja, daar ben ik nu wel een beetje bang voor. Dus... Um, en dat is eigenlijk wel jammer, want... Uh, we zijn... Oké, okay, dus we, mijn idee. We zijn al jaren bezig met... Uh, de kwaliteit van ons uh, afstuderen. En welke kant moet het nou op gaan. Um, en we hebben eigenlijk... Ik denk twee jaar terug... met z'n allen een soort van... Uh, consensus gevonden. Dat heb ik niet bepaald, maar dat is gewoon... Iets, een soort middenmoot waar we ons allemaal wel in konden vinden. Een beetje user-centered design. En een soort van trajectje wat elke afstudeerder wel een beetje door kan lopen. wat hij eigenlijk wel zou moeten kunnen. Dus hè, een beetje uh, gebruikers. Een, beetje, een paar interviewtjes, een paar observaties. Een beetje uh, paper prototypes. En dan uh, ga je een beetje echt prototypen met een vision. en dan uh, ben je klaar. Hè? En dan, dan studeer je af. En. Uh, uh, dus het was ook misschien wel nodig om een soort consensus te vinden. Maar op dit moment wil ik eigenlijk zo langzamerhand weer een andere kant op. En dat is meer dat we uh, wat meer lef gaan hebben... om uh, van dat consensusmodel af te gaan stappen. Uh... Maar dat is een mening. Toch? Ja. <lacht> Jee, je ja. hebt er wel een. Nou, te gek toch? ja. En uh, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk. Uh, ik vind het zo jammer dat studenten uh, soms best wel uh, interessante dingen willen doen. En dat die op dit moment een beetje worden afgeremd in, uh, in de situatie nu. De situatie is nu dat je. Uh, wordt beoordeeld door je eerste begeleider, maar ook door die derde lezer. Dus komt er komt al zo'n nieuw persoon bij aan het eind... en die gaat dan jou beoordelen. En dat maakt het op dat moment heel spannend om uh, iets te doen... wat zeg maar een beetje uh, anders is dan gemiddeld. Uh, hmm. En daar word je, word je op dit moment een beetje... Oké, okay, dus op... eigenlijk heeft die... Want dat, dat zijn natuurlijk een soort van kwaliteitschecks, kwaliteitschecks of checks, zo. Kwaliteitschecks, ja. Maar die hebben ervoor gezorgd. Dat de kwaliteit een beetje gemiddeld wordt. Dat het heel erg braaf en voorzichtig wordt. Ja, allemaal. braaf en voorzichtig, ja. En dat, uh, en en dat, dat vind weet, ik dat wel weet jammer. Ik ja, dat en... is super jammer. Want dat is ook wel volgens mij een van de kritiekpunten op onze opleiding: ja. dat studenten wat braaf Ja, daar ben ik ook in die zin wel met, met hun eens. En dat komt voor een deel, denk ik, omdat er dan zo'n derde lezer boven hangt. Ja, ja, ja. En voor een deel vinden we het ook wel prettig, denk ik, hoor, met z'n allen. Want we zijn natuurlijk ook maar net mensen. Dat je gewoon, oké, okay, nou, dit is het. En dan loop je lekker de stapjes door. Okay, misschien is het ook een logisch traject, dat weet ik niet. Want we zijn een relatief jonge opleiding. Ja. Uh, we moeten ook alles nog uitvinden, ja. toch? Ja. Hè? Weet jij veel hoe afstuderen moet? Ja. Uh, oké, okay, dan ga je dat eerst... Ik ben nog niet zo lang docent, een jaar of drieënhalf. Ja. In het begin was ik super blij met uh, matrixes en ja. uh, uh, lijstjes die ik af kon werken. Als je dit en dit en dit niet hebt gedaan, dan heb je geen voldoende. Ja. Daar was ik heel blij mee, ja. want dat gaf mij houvast. Ja. Maar nu ik inmiddels wat verder ben vind je dat irritanter worden? Nou ja, merk ik dat het ook heel beperkend is. En misschien zitten we in zo'n soort fase... dat we met dat afstuderen zoiets hadden... we moeten eerst duidelijk hebben wat er moet gebeuren... Ja. voordat je daarin ja. echt de slagen kan maken. Maar ik ben het wel met je eens. Dus er zou meer ruimte voor experiment en, uh, ja. en falen misschien. Dat kan natuurlijk ja. ook niet, hè? Ja. Nou, ik heb op dit moment een afstudeerde... die is wel afgestudeerd... Er zijn eigenlijk twee dingen. Er zijn eigenlijk twee uh, situaties die zich voor kunnen doen. Een student doet een project wat niet typisch CMD is. Mm -hmm. Of een student uh, doet een project waarbij hij zichzelf... wat misschien wel typisch CMD is... maar waarbij hij zichzelf heel erg uitdaagt. Want iedere student heeft een bepaald... Uh, ja, hè? Niet iedere student is even ver. En ik vind het... Nou, dit meisje wat ik nu heb gehad, die, had, uh, die ging een ongelofelijke uitdaging aan. Hè? Die wilde gewoon iets nieuws leren wat ze nog nooit had gedaan. Yeah. En die had voor haar afstudeerproject gedacht van, nou, dit is een mooi moment om dat nog even te doen. Want wanneer kan je nou nog in de rest van je leven gewoon een heel nieuwe skill helemaal oppakken? En, en dat... Uh, uh, dat kan nog wel. Ja, dat Heb ik ja. ook wel gedaan. Ja. ja, nou, gelukkig... Misschien is dat overigens ook wel iets wat we onze studenten bij moeten brengen. Want de skills die we ze nu hebben aangeleerd over 15 jaar hebben ze die misschien niet nodig. Is het waardeloos. Ja. Toch? Klopt, ja. Ja. Ja. Um. Dus dat vind ik altijd heel leuk als studenten dat doen, ja. maar uiteindelijk wordt ze daar nu niet voor gewaardeerd, want bij het afstuderen, bij een propeduïste student kan je nog zeggen van, nou ja, cool, je daag jezelf ja, ja, uit. Maar bij het afstuderen moeten we eigenlijk gewoon zeggen, nou, dit is de lat en dan moet je overheen springen. Het is een soort meesterproef, toch? Laat ja. zien wat je kan. Ja. ja. Dus dat is wel jammer, maar okay. die andere situatie. Maar ik bedoel falen bedoel ik ook in de zin van. Zo'n project is toch ook een soort onderzoek. Ja. En uiteindelijk kan daar uitkomen dat het niet werkt. De ja, aanname. Of precies. is dat weer te wetenschappelijk? Dat een hypothese... Ja, dat, dat vind ik inderdaad uh, dat vind ik een hele lastige. Omdat uh, als ik daarover met, met docenten praat... dan uh, is er, zijn er mensen heel resoluut in dat... Hè, dat kan niet. Dat kan niet afstuderen als je iets hebt bedacht... wat uiteindelijk blijkt te falen. Er zijn best wel veel mensen die dat, uh, okay. die dat ja. gewoon uh, onacceptabel vinden. Want de, dus eigenlijk beoordeel je iemand op het proces... of op de uitkomst, of allebei. En, uh, uh, ja. Want eigenlijk falen... Nou ja, kijk, ik denk dat... Uh, ...van de afstudeerprojecten. En niet alleen van afstudeerprojecten, maar gewoon projecten die gemaakt worden. Een heel groot deel van daarvan faalt eigenlijk. Ja. En wat je krijgt als je zegt, je mag bij het afstuderen niet de conclusie trekken. Kijk, ik heb dit gemaakt. Ik dacht dat het ging werken hier en hier en hierom. Maar toen het er eenmaal was, kwam ik erachter dat het niet werkt... ...en wel hier en hier en hierom. Volgens mij is dat een fantastisch ja. afstudeerproject. Ja. Wat een inzicht. ja heb je dan uh, gehad in plaats van dat je zegt, ik heb dit gemaakt. Je weet het heeft gefaald, maar dat verzwijg je. Ja. En je presenteert het alsof het uh, een ja. succes is. Ja. Want dat krijg je dan. En dat is eigenlijk de praktijk, hè. Dat gebeurt heel veel in de praktijk. Je maakt dingen, je komt er vlak voor oplevering achter dat het eigenlijk gewoon een dom idee was. En dan verkoop je het toch. Ja. <lacht> Ja. Nou ja, wat dat betreft zijn we natuurlijk een HBO. Ja, ja, ja, En ja. <laughs> doen we de praktijk na. Ja. Goed, ik denk dat, dat er ruimte zou meer. Misschien meer ruimte. Maar misschien is het afscheidproject niet het juiste moment om te falen. Of moet je ja. eerder in het project dan falen? Moet je daar eerder achter komen? Dat is het, denk ik. Ik denk dat dat. dat uh... Dat er wordt verwacht dat je het dan eerder uh, merkt en. Um, ja. En uh, het over een andere boeg gooit. Oké. Okay. Ja, maar. Ja, en er was nog iets. Je zei dat er, er was weinig ruimte was voor, voor experiment, toch? Nou, ik vind eigenlijk. experiment, inderdaad. Daar is weinig ruimte voor. Uh, maar ook. Um, uh, de vraag is inderdaad voor niet-typische CMD-projecten. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het over die... Nou, wat is het? 30, 40 procent illegale... Die we, noem ik het altijd even... Illegale frontenders die in onze opleiding rondlopen. Okay. Uh, die uh, uh, nu eigenlijk uh, daar niet op kunnen afstuderen... Um, en, en zo zijn er meer dus mensen, Dus noem eens hoor. een voorbeeld. Um, wat betekent dat? Want ik weet niet zo goed wat illegale frontender... die niet kan afstuderen, wat dat betekent. Je kan niet op, op development afstuderen op dit nee. moment. Eh, de, de, Overigens vind ik dat terecht, want het is een we ontwerpopleiding. Zijn een, we zijn een ontwerpopleiding. <lacht> Precies, Toch? dat hoor ik ook de hele tijd. <lacht> ja. Um, dus ja, ik denk dat je wel een technische insteek kunt hebben... om een ontwerpprobleem op te lossen. Maar ik denk uiteindelijk. Dat je daar niet op beoordeeld wordt? Nou ja, misschien voor een deel toch. Maar uh, uh, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dat doen we nu ook bij die minor web development. Ja. Dan, natuurlijk kijken we daar naar de code. Ja. Maar als je code fantastisch is en je hebt, maar je hebt een product gemaakt wat niet te gebruiken is, ja. dan is het niet goed. Nee. Dan kan je nog. Ja, en dat is vind, vind ik toch een, een, een, een jammer ding. Ja? En daar, daar komt... Daar, maar dat geldt trouwens niet alleen voor frontenders, hoor. Dat geldt ook voor de... Er zijn meer illegale binnen onze opleiding. Er ja. <laughs> lopen ook best wel marketingmensen rond. En, uh, en, en weet ik veel wat. Uh, misschien ontzettende kunstenaars ook wel. Mm -hmm. uh, die nu ook uh, hun ding niet kunnen doen. Maar dat uh, kan toch... Ik, uh, maar kijk... De... Ik denk dat je wel je ding kan doen... zolang het maar een combinatie is met ontwerp, toch? Of nee, niet? want als, als het ontwerp niet goed genoeg is... Mm. kan je yeah. dus niet slagen. Ja, oké. Okay. Ja. Yeah. En okay. um, waar, als je het hebt over kwaliteit... zeker als je naar dat laatste jaar gaat... en eigenlijk is het grappig dat jij... Dat jij uh, precies doet wat ik zou willen dat meer mensen doen. Uh, en dat is... Praten En vooral luisteren naar uh, uh, wat iemand kan vertellen over de kwaliteit. In dit geval dan studenten. Mm -hmm. wat, zij, wat zij dan kwaliteit noemen. En dat we niet dus voor het afstuderen één ding hebben. Dit is waar, het ontwerp of whatever. Dit is waar het aan moet voldoen. Maar dat we uh, dat... We dat Iets meer ruimte gaan. Ja, ik zou het liefst heel veel ruimte hebben. Voor dat die student kan. Uh, zeggen. Ja maar dit is de kwaliteit. Waar ik op beoordeeld wil worden. Okay. Dat is een lastige. Mm -hmm. Want uh, ik snap ook wel. Dat dat niet oneindig is die vrijheid. Uh, maar ik merk nu. Dat, uh, dat studenten heel erg uh, afgekapt worden. Ja, ja, ja. Afgekapt. Beperkt. Gestuurd. Ja, ja. En dat vind ik. Heel erg zonde. Terwijl als je even stilstaat en even met z'n het gesprek zou aangaan over van wat vind jij als developer dan de kwaliteit van je werk. Oké, okay. dus die heeft een crap ontwerp gemaakt. Dat weet hij waarschijnlijk ook nog wel. Mm -hmm. Hij zal waarschijnlijk ook best beamen dat hij een slecht ontwerp heeft gemaakt. Maar daar zit haar of zijn kracht waarschijnlijk niet. En wij al, we hebben nog een soort. we zijn geen productiefabriek van CMD'ers vind. Ik ben daar tegen. Ik ben er tegen om... Hè, dat iedereen dezelfde hoepel door moet... en dat ze dan denken van... ja, nu komt het goed met je. Nou ben je een... Oké, okay, maar ik, vind, ik denk dat dat juist iets leuks is aan CMD... dat dat ook eigenlijk niet gebeurt. Omdat het is een... Natuurlijk... Nou wel. Nou wel. Oké, okay, ja, maar dit, Nou... Net zoals, Mirabouw, ja. net zoals bij Net zoals bij Mirabeau heb je op een gegeven moment... met een groep mensen heb je een soort consensus. Uh, wat ook wel nodig is misschien. En ook wat ook wel fijn is. Geeft helderheid aan iedereen. Maar het gevaar daarvan is dat, je, dat, het, uh, dat, het, te, dat het te beperkend wordt. En dat ja, ja, ja. merk ik op dit moment. Dat vind ik jammer. Dat vind ik zonde. Okay. Nou, ik ben het met je eens. Wat uh, gaan we daar aan doen? Ja, nou ja... Uh, meer. meer. Uh, vers bloed. <lacht> uh, uh. Dus jij bent hier binnengekomen. Je hebt behoorlijk wat stampij gemaakt. Toen de tijd. Uh, <lacht> ja, johan, nee. De voel een <lacht> beetje opgeschud. En. Uh, en toen uh, zijn we weer even opnieuw gaan nadenken over: van, oh ja. Uh, Um, en dat moet gewoon eigenlijk continu gebeuren. Mm -hmm. Dus het is... Het is goed om gewoon... Uh, mensen van buiten erbij te trekken, denk ik. Ik ja. denk dat dat een van de belangrijkste dingen okay. is. Ja, ja, Oké. En uh, ik denk dat... Uh, ja. En, en, en eigenlijk niks voor lief aannemen. Ja, en luisteren naar studenten. Dat ja. denk ik echt, want... En ze ook leren, want, dat, misschien moeten we, want wat je, ik vind het interessant wat je zegt. Hè? Je zegt, oké, okay, die studenten moeten zelf hun criteria eigenlijk neerzetten. Ja, met overtuiging ja. kunnen brengen. Maar moeten jou. we ze dat niet dan leren. leren? Want op dit moment leren we ze dat niet echt. Nee. heb ik het idee. Ik ben de laatste tijd daar wel een beetje mee begonnen. Dus ik laat studenten zichzelf steeds meer beoordelen. Mm. En dan beoordeel ik eigenlijk alleen maar de beoordeling. Ja. Dus dan kijk ik, hebben jullie dat wel helemaal goed gedaan? Of hebben jullie dat wel eerlijk gedaan? Meestal gaat het goed. Uh, en dat is denk ik iets... Dat lijkt me, dat lijkt me een hele goede skill. Goed. Ja. Ja. Sterker nog, eigenlijk, eigenlijk moet dat gewoon. Je moet je ja. eigen werk kunnen beoordelen. Ja. Is het wel goed? Is het niet goed? Ja. ja. ja. En, en wij als... En, en dat geldt ook voor onszelf... Mm -hmm. Want, uh, ja, niet alleen voor studenten, maar ik denk dat wij dat zelf ook soms wel makkelijk vinden om uh, uh, ja, gewoon door die hoepel te springen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat, dat heel, heel goed is als studenten dat leren. Ik weet ook niet of dat helemaal lukt in vier jaar bij iedereen. Is dat... Is dat... Nee, ja, ik weet het niet. Geen idee. Ik weet het niet. Kijk, wat ik zie in elk geval... Wat, wat, ik heb het nu een paar keer gedaan. En wat mij opvalt is dat je een aantal... extremen hebt. Dus je hebt mensen die zichzelf... Onbes gewoon zonder gêne een nee gegeven. Ja. Terwijl ze echt gewoon geen goed dus werk hebben hoofdje, geleverd. Ja. Ja, <laughs> misschien zelfs een onvoldoende. Echt schaamteloos... Een negen, ik heb alles ongelooflijk goed gedaan. Ja. Uh, je hebt mensen die heel zelfkritisch zijn, mm -hmm. uh, en die geven zichzelf een zes terwijl ze een acht verdienen, of een negen. Uh, waarschijnlijk zijn die gewoon weten die dat het nog beter kan. En hebben ze dus het idee dat ze niet goed zijn. Mm -hmm. dat is een, uh... En je hebt een groep die kan het. Ja. Die doen het gewoon heel eerlijk en die ze kunnen goed inschatten waar ze zitten. Ja. En dat zijn derdejaars? Dit zijn derdejaars studenten. Ja, dus dat is wel doe. een goede, goed moment om het met ze te doen. Ik denk dat het in het tweede jaar eigenlijk ook wel al kan, toch? Ja. Ja, nou ja, ik zou dat heel... Uh... Nou nee, ja, en de properduis kan het ook. Kijk, je, je kan het ze aanleren, denk ik wel... Ja. Als je dit soort dingen gaat uh, doen. Ja. En dan zou je, je inderdaad aan het eind natuurlijk ook kunnen zeggen: nou ja, waar wil je op beoordeeld worden? Ja, en toch is dat, is dat heel lastig. Hè? En, en, de, en ik, oké, okay, dus kan jij iemand die, en we zeiden natuurlijk nu niet echt over kwaliteit, maar misschien ook toch wel, kan jij, jij hebt voor jezelf heel duidelijk: dit is kwaliteit, dit is, mm. dit is wat ik kwaliteit uh, noem kan jij iemand die dat niet voor elkaar krijgt... niet op een minimaal niveau... maar op een ander punt wel iets laat zien... kan die dan toch wel voldoende krijgen? Uh, en wanneer nou ja, kan dat kijk, dan wel en wanneer kan dat dan niet? Dat, dat is een lastige vraag. Ik denk dat je, je zou kunnen zeggen... we hebben als opleiding een aantal dingen... een, een aantal basis... Ja of hoeft dat dan? Vind je dat dat? Dan ja, dat vind ik een, uh, vind ik een. Uh... En zo heeft iedereen dat. Dat ja. is precies het probleem. Mm -hmm. Dat ik heb, ben ook opgevoed zeg maar, of opgeleid, hoe wil je het zeggen. Uh, en het bepaalde dingen zijn er bij mij uh, ingeramd door mijn opleiding uh, op de universiteit en dergelijke. En dat, daar ben ik gewoon min of meer voor, voor altijd in. Uh, yeah, mijn yeah, hersenen dat kunnen, dat niet, ja. meer ver, nee, die kunnen nee. niet meer veranderen wat dat betreft. Okay, yeah. uh, dus ik vind dat ook best moeilijk om, um, om dat los te laten. En, uh, en, uh, dat, ja. en toch denk ik van... ja Wanneer zou dat dan wel kunnen? Wanneer zou dat nou wel kunnen... Uh, want zo heeft iedere uh, begeleider of beoordelaar heeft wel zijn eigen visie op wat minimaal erin mm. moet kennen. Moet die uitleiding nou minimaal goed zijn? Moet die... ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. En zo ja. komt het... Ja, zo wordt ja het maar een goed, beetje... het, het kan dus inderdaad zijn... Ik, laten we zeggen bij... Als ik vormgevingsstudenten beoordeel... dan beoordeel ik die anders op het eindproduct dan als ik technische studenten beoordeel. Ja. Daar verwacht ik... daar zitten andere verantwoordelijkheden bij. Ja. Daar zit een overlap, ja. maar er zitten ook een aantal dingen niet in... die ik bij, hè, bij de, de ene groep wel en bij de andere groep niet beoordeel. Ja. Of zwaarder meeweeg. Dus het... Ik zou gewoon zo graag willen dat mensen in hun kracht kunnen gaan zitten... Dat is het. Op dit moment kan dat niet altijd. En dat heeft te maken met dat uh, er een soort volgordelijkheid in zit. Op het moment dat je je gebruiker nog niet goed genoeg hebt onderzocht, mag je nog niet dat gaan doen. En op het moment ah, okay. dat je uh, je concept nog niet okay. goed hebt getest, dan mag je nog niet. Uh, ja, nou ja dat, verder. Dat, dat soort regeltjes die, die daar die kunnen van wat mij betreft ook meteen weg. Toch? Want niet elk project is hetzelfde. Ja. Dus niet, daar hoort niet elke keer dezelfde werkwijze bij, toch? Ja. Uh, maar uh, ook, ja... Kijk, ik begrijp die volgordelijkheid in de zin van... het is makkelijker te beoordelen op die manier. Nou, die volgordelijkheid die is er dan op een gegeven moment gewoon, hè? Oké, okay, dus stel dat jij een student bij je krijgt... Die, wil, die, wil, die zit in zijn kracht in... Nou, laten we de even dus de front-end developer. Mm -hmm. Die wil developen. Die wil uh, uh, laten zien dat hij uh, nou ja, die, die technische skills... en dat de, de dingen die daar belangrijk zijn, zijn, zijn anders dan... Uh, die bij een on ontwerp belangrijk zijn. Op dat moment neemt hij een ontwerp, hij maakt snel een ontwerp... of hij neemt een crap ontwerp of iets wat er ligt... en hij gaat zo snel mogelijk bouwen. Uh, terwijl zijn kwaliteit misschien gaat zitten in de in, uh, in development. Mag dat nou, of niet? Dat is toch, dat is toch de ding waar ik... Waar, waar ik bij blijf, wat, wat, omdat gewoon een grote groep. Er zit gewoon een grote groep studenten die die kant op willen. En die nergens een andere opleiding kunnen doen, en die hier illegaal zitten. Oh ja, ja. En in development zijn gewoon andere dingen belangrijk dan bij, in ontwerp. Maar in front-end development zit daar toch denk ik wel een heel groot. Dat raakt uiteindelijk direct degene die het gebruikt. Dus daar zit een verantwoordelijkheid en daar zit ook wel een. Ja, maar in de praktijk ga je als developer niet het ontwerp maken. Ja, nou ja, daar. Of, daar nou ja. verschil ik van mee. Okay. <laughs> ik vind dat developers, front-end developers uh, in het designteam horen. Oké. Okay. En die misschien maken ze het niet, maar ze zijn er wel van op. Ze hebben daar invloed op. Ja. En ze een hele belangrijke uh, in een hele belangrijke mate zijn ze echt van invloed op de interface. En dat gaat vaak bijvoorbeeld ook over niet direct zichtbare dingen. Mm -hmm. uh, en die kan je heel goed toetsen. En Dat zijn wel designproblemen denk ik. Hè? Dus bijvoorbeeld dingen als kan je de boel met een toetsenbord bedienen? Ja. Dat hoort misschien eigenlijk wel bij een interaction designer... maar die doen het niet. Nee. En de visual designer doet het ook niet. Nee. Tenminste, in de praktijk niet. Hè? Misschien de volgende generatie wel, als wij ze goed opleiden. Ja. Uh, maar dat zijn dingen, dat moeten dus de front-end developer doen. Ja. Dat zijn design dingen. Kan je gewoon... Dat is een interface-issue. Ja, ja. Kan je op, dat, kan je, dat kan je testen. Dat kan. Je, dat, dat kan. ja. Ja, nee, dat ben ik met je Dus het is wat anders dan, de, dan het inrichten van een server. Kijk, als dat soort mensen hier zitten die, die eigenlijk het liefst een server willen inrichten, dan denk ik echt, nee, dan zit je hier niet helemaal op de juiste opleiding. Nee, oké. Okay. Nee, het gaat om die interface met ja. een uh, gebruiker. Ja. Ja, dat, dat, ben ik, uh, dat ben ik inderdaad met je eens. Uh, ja. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Ik, uh... hey, en, en, en andere, want, want, want we hebben misschien, dat is ook een van de, nou ja, ik hoor dat die kritiek niet heel vaak, misschien komt, maar misschien komt dat door de wereld waarin ik zit. Maar ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen, ja, uh, jullie houden je met het web bezig en dat is uh, oude wets. En er zijn allemaal, we hebben VR en AR en uh, Artificial Intelligence en uh, daar doen jullie niks mee. Ja. Is dat zo? Um, ja. Nou ja, we gaan, we, gaan er, we doen daar wel wat mee. Ja. <laughs> um, ja. Um, ik ja ik ik vind het. Um, Oké, okay, dus ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd in 1995. ben ik daarmee begonnen en in 2000 was ik klaar. Dus dat is een lange tijd geleden. Uh, en uh, toen de tijd werd daar alleen maar in universiteiten wat meegedaan en misschien bij Google, weet je wel. Bij mega grote bedrijven ja, kon je ja. dan of bij TNO of dus zo. Dat was ook de, de rekenkracht die toen nodig, of die nog steeds Precies. nodig is... die was toen gewoon nog niet beschikbaar. Juist. Dus uh, het was allemaal wetenschappelijk onderzoekend. Uh, en dat is nu echt voor het eerst, sinds, nou, sinds al die tijd, hè, 17 jaar verder... Dat het, uh, dat het nu echt in de praktijk gebruikt kan gaan worden. Dat is wel spannend, hoor. Het begint wat toegankelijker wel. te worden, ja. toch? He, er is een boek, boekje verschenen... Artificial Intelligence voor Designers. Ja, precies. Toch, en dan begint ja. het gewoon... Nu, ja. nu kunnen we het gaan gebruiken. Ja, en uh, uh, hè, zelfs voor onze studenten is het nu gewoon... Je kan er gewoon lekker mee spelen. En, uh, en, uh, ja, dus het is wat dat betreft wel heel leuk. Uh, uh, aan de andere kant... Ja, uh, ik denk... Nee, dat, dat, ik ben niet zo van overtuigd dat dit uh, wereldveranderend gaat zijn. Juist omdat ik weet hoe beperkend het allemaal nog is. <lacht> dat ik denk... Oh, wat heerlijk. Ja. <lacht> en dan ik... wordt altijd geroepen... Ik zal ooit meer hetzelfde zijn. Ja. Oh, ja. Dat vat allemaal wel mee. Ja. Nou ja, dat, dat is net, het is net als elk ander nieuw ding. Op een gegeven moment begrijp je het een beetje. He, in het begin vond iedereen uh, de stoommachine natuurlijk ook uh, waanzinnig uh, eng. Ja. En, uh, <laughs> en uh, waarschijnlijk zijn 90% van de mensen, wat moet je ermee? Ja, precies. Toch? Wat ja. Ja. hebben we eraan? Ja, dus... We uh, nog en niet door. dat uh, ja met AI echte pure AI dat is er nog niet het gaat ook nog nou, zeker nog. Dus waar hebben we het dan over? We hebben het eigenlijk over machine learning. Machine dan. learning, uh, machine intelligence, ja, dat, dat vind ik ook verstandiger. Want ik vind het ook een beetje stom om na te streven dat computers precies hetzelfde kunnen als, als uh, mensen. Want dat, waarom zou je dat willen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus maar. in die zin vind ik machine intelligence is wel interessanter. Want zij kunnen waarschijnlijk juist dingen die wij niet zo goed kunnen. En dat is wel spannend hoor, dat vind ik wel interessant. Of niet zo goed kunnen of misschien elkaar ook aanvullen. niet zo leuk vinden. Ja. Ja. ja, en ja, dus dat, de, ja, ik zie, de, volgens mij zijn we daar wel Ik denk mee. dat ze de, op zich, zijn ze goed in het analyseren van enorme hoeveelheden data. Ja. En wellicht in het genereren van dingen. ja. Toch? Ja. En nog meer? Nou ja, uh, nou ja dus als, het, als je het hebt over die bijvoorbeeld kunst, hè, ja. uh, dat is eigenlijk best wel grappig, natuurlijk. Om, of, of nou ja, iets wat ik nog helemaal niet heb gezien, is uh, grapjes kunnen maken. Dat zou me oh ja. echt verbazen nee. als, als je als je als computer grapjes kunt maken. Want kunst, daar kan je nog een soort toeval... dan kan je nog een soort... je gooit er een random... iedereen heeft dat wel eens gedaan, toch? Een beetje spelen met iets van een computerart... en dan komt er toevallig iets uit... en dan denk je, oh, dat is nog best wel ja. leuk. Dus, maar dat is meer... Maar ja, maar dat zijn... Hè, hoe het op dit moment gebruikt... dat zijn mensen... die het eigenlijk als een soort van kwast gebruiken. Juist. Toch? Ja. En dat... maar... Dat zal het ook altijd wel blijven. Mensen geven zo'n ding de opdracht om iets te gaan doen, toch? Ja. Het is niet dat die computer zelf ineens bedenkt... Ik heb nu de hele tijd opdracht gekregen om schilderijen te maken. Ik ga nu grapjes maken. Nou ja, ja nou oké. Okay. Dus mijn afse dieren ging over uh, evolutionaire algoritmes. Okay. Dus dat, um, en dat heb ik eigenlijk nog niet heel erg teruggezien in wat er waar, waar nu op dit moment. Uh, um, nou, dus. Uh, het is moeilijk uit te leggen misschien, maar. Um, dus mijn afstudiering ging vooral over datamining. Dus je hebt een gigantische hoeveelheden met data. Stel je voor bijvoorbeeld uh, patiëntgegevens met, uh, weet ik veel wat, bloedwaardes... of uh, allerlei testen die gedaan zijn. Ja. Uh, en dan van, van iedereen in heel Nederland. Van iedereen in heel Nederland die, uh, um, weet ik veel wat, een of andere suikerziekte heeft of zo, ja. weet ik veel. Um, uh, en dat je... dus dat je de computer laat zoeken... naar interessante relaties. Uh, dus... Hè, uh, bijvoorbeeld overgewicht of zo. Dat je zou kunnen identificeren... wat zijn nou dingen die... Uh, die waar zo'n computer kan zoeken... naar relaties die wij als mensen... niet uh, zouden zien. Ja. En daar gebruikte, gebruikte ik... bij mijn afstuderen... dus evolutionaire algoritmes... Mee, waarbij je dus... Uh, ja. <laughs> uh, dit is een zoekruimte. Uh, uh, en je pakt er één mogelijke oplossing uit. Het is niet mogelijk. Bij, bij AI gaat het altijd om situaties waarbij het niet mogelijk is om alle oplossingen na te gaan... En één voor één en te kijken welke de beste is. Okay. Want als, als dat het geval was, uh, dan hadden we geen AI nodig. Oh ja, ja? oh ja, oh ja. Uh, dus uh, bij schaken kan dat uh, niet. Omdat het niet mogelijk is om alle opties door te rekenen. Hè? Ja. Nog niet. En misschien over een hele lange tijd wel. Of, uh, dus het en bij gaat... dammen geloof ik wel, toch? Bij dammen wel. Dan kan ja. je doorrekenen. En dan zal de computer in principe altijd winnen. Omdat hij zo'n die rekenkracht heeft. Ja. Um, maar bij een heleboel problemen... is het gewoon nu nog lang niet mogelijk... om dat allemaal door te rekenen zeg maar, en de ja. beste oplossing okay. te, te vinden. En dan moet je dus um, uh, bijvoorbeeld slim gaan zoeken... wat waar mensen eigenlijk heel goed kunnen. Dus. Ja, ja. Um, uh, maar bij, wat je ook kan doen is uh, een soort evolutie erop loslaten. Dus je, ge, je kiest een soort oplossing uit, al die mogelijke oplossingen. Um, en uh, je... Uh, twee oplossingen laat je kindjes maken. Dus je maakt combinaties van die oplossingen. En uh, je laat de beste uitsterven, of de, de yes. slechtste uitsterven en de beste gaan door en krijgen weer nieuwe kinderen. En zo kom je tot oplossingen die uh, enigszins goed zijn. En dat is, dat is iets wat ik nog niet veel hoor de laatste tijd over dat. Dat, dat vind ik eigenlijk wel, nou, misschien. Oké. Okay. Gaat daar nog wel wat mee? Maar wat gebeuren. gebeurt er op dit moment vooral veel met uh, AI? Ja, dus de deep learning. Uh, en dat is um, meer gebaseerd op uh, hoe ons brein eigenlijk werkt. Met uh, dat je uh, dingen classificeert. Nee, ja, en patronen je... herkennen. Ja. Dus, ja, ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, dat valt eigenlijk nog wel mee, toch? Ja. Dat is wat hele jonge kinderen. Ja. Op dat niveau zitten we dan? Ja, twee ja. jaar misschien ja. iets verder. Ja, ja. klopt. Ja, want ik zat nu, ik heb deze de serie gesprekken allemaal opgenomen, maar ook allemaal laten transcriberen. Ja. Dus ik heb een hele berg woorden. Ah ja. En weet je, ikzelf, als ik dat allemaal door moet gaan ploeteren en zoeken nog naar verbanden, ook, dat ja. is best wel veel. En wellicht zijn er. Maar ik heb nog niet iets gevonden wat het voor mij heel makkelijk uh, kan fixen. Maar ik denk dat dit wel... Dat moet wel kunnen, ja. Er zijn een aantal programma's, maar dat zijn wat ouderwetse... Uh, wat ouderwetse programma's. Dus dan krijg ik eigenlijk een soort van lijst met woorden. Met alle woorden die in alle transcripties voorkomen. Mm -hmm. En dan hoe vaak ze genoemd zijn. En waar, in welk gesprek ze genoemd zijn. Ja. Maar dat... Uh, legt nog geen... dat zijn er ook veel te veel. Ja. Er zijn ook alle woorden de en het en ja. een... staan er ook in. Ja. ja, maar wat zou je eruit willen halen? Want dan moet je mee beginnen. Ja, dat vind ik dus jammer... dat ik daarmee moet beginnen. Ja. Ik wil helemaal nergens mee beginnen. Ik wil er gewoon in de en kijken... wat ziet hij voor verbanden? Ja. We zijn er misschien... Bepaalde... Zo werkt het nog niet. Nee, dat, is, dat kan nog niet. Nee. Waarom niet? Dat is wat ik wil. Dan doet hij wat meer dan ik nu zelf kan. Ja, maar zover zijn we nog lang niet. Wel, oh. Oh, nou dan ben ik een <laughs> teleurgesteld. <laughs> Misschien dat we nog niet mee bezig houden, want het is nog niet echt interessant genoeg. <laughs> nee, intelligent. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is wel jammer. Nee, maar daarom, ik ben ook nog niet zo bang voor AI. Ja, tuurlijk wel. Alles is in slechte handen. Hè. Stoomtrein is in slechte handen uh, ook uh, gevaarlijk. Maar... Ja. Oké, okay, nee, want dat is een ander punt. Dat vond ik wel heel mooi dat je dat laatst uh, zei. Je dat. Toen zei je van, als het over AI gaat... dan uh, gaat het alleen maar over uh, dat het gevaarlijk mm, zo zou zijn. en, en gevaarlijk, de, ja. het ook alweer uit die term die erbij wordt gebruikt. Uh. De, de, dat het op een gegeven moment slimmer wordt dan mensen. Ja. Nou ja. ja. Ja. En dat... Het... Ja, nou, misschien... Ik, ik, ik, het zal vast wel slimmer... Ik denk dat... De, uh, een computer is op bepaalde manieren al slimmer dan ja. wij. Dit is hij al. Ja. Want hij wint met dammen van ons, dus... Ja, ja. En met Go uh, inmiddels ook toch? Ja, en Go ja. inmiddels ook. <laughs> ja. Zeg je heel verdrietig? Ja, toch? ja. <laughs> dat was wel al gewoon... Uh... Maar goed, nee, oké. Okay. Uh, uh, nee, daarom. Dus het... het uh, ja. Nou ja. Wat maar... ik altijd gek vind is... De, de, dan wordt er gezegd als zo'n... Een kunstmatige intelligentie, die wordt dan slimmer. Maar wat ze dan dan gaat hij zich dus gedragen als mensen... en de mensen zoals een soort van vijand zien. Dat is altijd een soort van de, ja. de ultieme consequentie. <laughs> waarom ja. zou een computer dat moeten doen? Nee. Dat zegt misschien meer iets over de mensen die daarover schrijven. Dat die zelf nogal slechte mensen zijn. Ja. En dus denken dat die computers ook slechte mensen worden. Ja. dat hoeft toch helemaal niet? Nee, en uh, uh, volgens mij... Kan je zo altijd de stekker eruit trekken. Maar goed. <laughs> ja. Nou ja, misschien niet helemaal, Zo'n virus of zo. Maar ik bedoel. Ja. Uh, ja, ik ben er gewoon. Juist omdat als je er veel meer van weet, dan ben je er waarschijnlijk minder bang voor. Ja. Omdat je. Okay. Uh, ja. Ik zag laatst ook een mooi gesprek, een mooie presentatie van Mario Klingemann. KM. hem. Nee. Een Duitse kunstenaar die heel veel nu met machine learning werkt. Uh, dus heel veel van die experimenten die je de laatste tijd ziet met het tekenen van een katje. Mm. En dat hij dan op een katje, volgens mij zit hij daar ook achter. Of in elk geval, heeft hij daarmee te maken. Heel interessante lezing, maar wat ik heel interessant aan hem vond, was dat hij zei: uh, je moet nu deze wereld instappen, want nu kunnen we nog bepalen waar het heen gaat, want het is nog helemaal nieuw. En anders laat je het de grote bedrijven bepalen waar het ja, heen gaat. Dat is wel zo. Ja, is dat zo? Ja. Of bepalen die het sowieso wel? Uh, ja, ik denk niet dat je die tegenhoudt, natuurlijk. Dat, uh, Ja. En moet daar misschien al eerder ook op een ethische manier naar Ik denk worden. dat dat het is. Ja. Je moet bij, op alle. Hè, er moeten gewoon regels voor zijn en dat, dat, dat zal altijd blijven. Dat, ja. Uh, uh, yeah. uh, Oké, okay, maar dat even terug naar, onze, terug naar onze school. Ja. Wat zouden onze studenten nu moeten doen met artificial artificial intelligence? Of allemaal wat of, doen, of machine wat? intelligence? Zou ik het ja, dan machine. toch? Ik zou toch ja, wel gewoon... machine learning. Ja. ja. Nou, ik zou heel graag dus die uh, student willen hebben die uh, een computer een grapje kan laten bedenken. Oh, ja, ja. Dat zou ik ja. echt als, als dat, dat, dan, uh, dat zou ik heel cool vinden. Maar is dat een, zou een CMD-student dat kunnen doen? Of is dat hogere wiskunde? Nee, dat is... Ja... Of is het inmiddels geen wiskunde meer? Dacht ik dacht niet. <laughs> nee, gelukkig hoef je er niet zoveel meer vanaf te weten. Nee. Maar... Um, nou ja, misschien in dat geval juist wel weer. Nee, ja, nee ja, ik zou niet weten hoe je dat voor elkaar gaat krijgen, inderdaad. Misschien is het wel een linguistisch ding. Het is een, ja, zeker. Ja. Uh, ja, en toch denk ik dat de creativiteit van onze studenten... misschien juist ervoor kan zorgen dat ze dat kunnen leren uh, aan een... Uh, weet ik ja, niet, ja want maar het is ook wel iets, want als ik het goed begrijp... is uh, bijvoorbeeld het, het genereren van beelden, wat nu veel gebeurt... Hè, dan, uh, Wordt bijvoorbeeld gedaan, geef je een foto aan zo'n uh, machine en zeg je: dit is een kat. Mm -hmm. En dan geef je nog een foto en zeg je: dit, dit is, is een ook kat. een kat. Ja. En nog een. En ja. Dit is geen kat, ja. dit is namelijk een hond. Ja. En je traint ze letterlijk op die manier. En dan... ja, ja en nee. <laughs> Niet? Ja en nee. Je, uh, je hebt supervised learning en unsupervised learning en allerlei uh, mengel, mengelvormen daarvan. Okay, maar je begint wel daarmee en nee, daarna kan je ook. Nee, Het grappige is dus dat. Uh, uh, oh ja, dat unsupervised learning, het, ja, yeah. uh, dat het dus beter werkt, soms om te starten met unsupervised learning, dat die uh, computer zelf patronen gaat herkennen en daarna uh, supervised learning om het te verbeteren. Mm -hmm. uh, dus daar wordt nu juist heel okay, erg mee geëxperimenteerd: yeah. in: van wat moet je nou supervised doen? Wat niet, um, um, Oké, okay, dus je zou ze gewoon een hele berg moppen kunnen geven of grappen. Ja. En dan moeten ze zelf maar uitzoeken of het leuk is of niet. Ja. Of zo. Wel interessant, toch? Ik ga er geen zin in. Ja! <laughs> <laughs> ga doen, ga <gaat> doen. <laughs> ja. ja, toch? Het is super interessant onderzoek. Ja, en ja. ik denk ook dat dat iets gaat, hè, in die zin, waarom, waarom is het nou interessant voor onze studenten... Uh, als het gaat om uh, interactie met, uh, weet ik wat... Uh, uh, nou ja, hè, onze studenten gaan natuurlijk uh, een website maken voor een of ander bedrijf... en dat er dan, uh, als er humor gebruikt kan worden... dat is echt wel zo enorm krachtig uh, als, dat, als dat lukt... Uh, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... in plaats van dat we onze studenten leren... om machines te leren... om humor te maken... kunnen we ook onze studenten humor leren. Ja. <laughs> Het is een stap minder. misschien. <laughs> ja. Nou daar ben ik ja, want dat is eigenlijk wel. Uh, ik zou als het gaat om uh, wat moeten onze studenten leren, dan zou ik het veel meer in basisdingen willen doen. Van wat maakt het nou? We hebben het toch altijd over interactie met een computer of een mm -hmm. ding. Uh, wat vinden wij mensen nou prettig? Dat is waar de kern van onze opleiding ligt. En, mm -hmm. en de, dat je gewoon meer weten over psychologie, dat zit eigenlijk wat mij betreft best wel weinig in onze opleiding. Oh maar er zijn nog wel tien dingen te verzinnen die weinig in de opleiding zitten, die Precies. eigenlijk best belangrijk zijn. Maar dat heeft te maken met een soort basiskennis over hoe mensen in elkaar zitten. En je ontwerpt uiteindelijk iets voor mensen. En, uh, of voor bijvoorbeeld voor kinderen of voor ouderen. Of voor, uh, ja, maar daar zou je dan misschien zelfs weer kunnen zeggen: daar zijn die minors ook weer voor, toch? voor de, keuze, de, de, de keuzevakken die je op de universiteit wel hebt mm. of had. Ik weet echt ja. niet of je dat nog hebt. Dat je een keuzevak kiest. Je neemt een, iets waar je in wil verdiepen en iets erbij. Ja. Dat zou hier natuurlijk heel goed zijn. Ja. Ja. En wij bieden een basis aan, maar er zit veel meer omheen natuurlijk. Ja. Dat kan je niet allemaal aanbieden, want we hebben geen twintig jaar. Nee. Nee, dat is waar. Maar juist daarom... Uh, er zijn een paar dingen onveranderlijk en dat is hoe, hoe mensen in elkaar zitten. Dat is redelijk ja, is dat stabiel. Ja? Nou ja, ik bedoel hoe een mens zich uh, ontwikkelt, hoe een kind zich ontwikkelt. Uh, Sommige dingen, ja, maar heel veel dingen zijn ook supercultureel. Ik denk dat als je gebruikstesten doet in Nederland of in. Uh, oh ja, nee, dat bedoel ik. Maar in gewoon katar, het feit dat ja, nee, ja, dan krijg je toch de resultaten wel. toch? Ja. ja. Maar dat leren, we, dat leren we ze niet zo heel veel. Nee. En dat de nieuwe hype nu op dit moment AI is... Ja, dat, ik, ik, heb, uh, ik noem het wel een beetje een hype. Uh, Oké. Okay. Uh... Nou ja, je kan het natuurlijk ook gewoon zien als een tool. Ja. Het is iets wat we tot onze beschikking hebben... om betere ja. interfaces te maken... voor whatever we aan het ontwerpen zijn. Ja. Voor... Uh... Ja. Ik denk dat het... Ja. ja. past er toch wel bij... Ja. Idee. ja in elk van een soort van begrip... van wat, wat er mee kan... en wat er niet mee kan. Wat er niet mee kan hè? Dat, dat er een soort van... Dat ze nog niet zo slim zijn. Ja. ja, <laughs> ja. En VR, AR, dat soort dingen? Ja, daar doen de... we wel wat mee. Daar hebben we, we hebben een VR-lab. Ja, daar doen we zeker wat mee. En uh, dat vind ik ook verstandig. Daar heb ik zelf gewoon helemaal niks mee. Nee. Um, maar uh, dat, dat maakt niet uit. Ik zie wel dat dat uh, goed is en dat. dat uh... ja. Maar ik zie nog toch nog niet zo heel duidelijk dat we nou massaal de hele tijd brillen gaan dragen. Uh, uh, <laughs> Behalve misschien bij het gamen. Nee, maar ja, goed, dat zeiden we, laten we zeggen, in de jaren negentig ook over mobiele telefoons. Ja, dat is een, een beroemd videootje. Ja, dat is waar een filmpje. Dat is waar. De mobiele telefoon, wat heb ik daar nou weer aan? Ja, dat is waar. Alsmiddels Misschien heb ik spreken, het verkeerd. Spreken ze toch gewoon in? Ja, nou ja, dat kan. Ik heb diezelfde twijfels, want ik zie het inderdaad ook niet voor me. En ik zie ook de meerwaarde niet van dat ik de hele tijd in mijn wereld allemaal banners zie bijvoorbeeld. <laughs> ja, want ik denk dat dat het wordt dan. Ja. Je hebt dat, dat gruwelijke filmpje van een uh, dystopische toekomst. Weet je dat? Nou. Iemand die loopt echt overal alleen maar banners en dingen en, en scores en de quantified self die helemaal overal alles zijn. Ja, ja, ja. Dan zie je een weg en die weg die is leeg, maar dan komen er pijlen aangeraced. Ja. die aangeven over een paar seconden komen er auto's aan en zo. Het is echt wow. ja. een hele heftige wereld. Ja. En uiteindelijk kan je dan je, kon, kon je die, uh, avatar resetten of zo. Ik maar, ja, hmm. ja ik, uh, ik denk dat wij uh, dat best gaan doen. Maar uh, gek genoeg blijven we toch best waarderen als we... Iemand aan kunnen kijken. En, ja. Uh... ja, en volgens mij zie je ook weer juist een beweging de andere kant op. Hè? Je, hebt, je had een tijd lang van hyperconnectedness, gewoon de hele tijd verbonden zijn en dat we echt als een meerwaarde zien, maar je ziet nu toch ook mensen die bewust hun telefoon uitschakelen, ja. die uh, niet bereikbaar ja. willen zijn, ja. die uh, e-mail checken wanneer zij willen checken, die alle notificaties direct Uit. allemaal uitzetten. Ja, precies. Het is toch ook een tegenovergestelde... Ja, wat heel logisch is. Ja. Uh, dus. Maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat zit bij jongeren, of dat misschien iets is van... On, van... Ja, ik vind het bizar om mijn kinderen te zien uh, die nu al uh, meestal minstens twee schermen aan hebben op hetzelfde, maar minstens. En vaak zelfs dan ook nog bij het broertje dus ook nog mee zitten te kijken en uh, ja, bizar. Yeah, bizar. Yeah, yeah. En er geen probleem mee hebben. Yeah. Dus misschien uh, verandert het wel. Ja. Yeah, yeah. <laughs> Ik heb geen idee. Nee. Stel je voor. Yeah. Yeah. Nou, het valt mij al op aan studenten. Die eigenlijk een continue stroom van notificaties. Rechtsboven in hun schermpje hebben. Yeah. Als je naar hun werk kijkt. is daar continu yeah. zijn daar berichtjes aan het binnenkomen. Yeah. En dat zetten ze niet uit. nee En dat leidt ze ook ja ze kunnen ja, ja, op ik weet van niet of manier het manier nog functioneren. Ja, precies. zou houden voldoende. Ja. Ja, bizar. Ja, ja ik... Uh, nou. Maar goed, het werd ook... Hè, heel veel van dit soort dingen werden ook gezegd over... Uh, de, over boeken. Boeken zouden slecht zijn. Ja. Schrijven zou slecht zijn. Want dan hoef je, je niks meer te herinneren. Ja. Uh, boeken lezen was slecht. Want dan gingen mensen... Waren ze niet meer in de... In de realiteit, maar gingen ze fantaseren. Dat zou slecht zijn. Ja. Dus over alle, alle nieuwe technologieën is wel. Uh, ja, precies. Geketterd. Ja. Ja. En uiteindelijk. Uh, ja. Maar goed, dat is waarschijnlijk ook wel eigenlijk een van de opdrachten voor ons, toch? Als, als onderwijsinstelling: om te onderzoeken waarvoor dan wel en waarvoor dan niet. Ja. Ja, en uh, daarom moeten we... En dan kom ik het wel weer terug. Daarom moeten we begrijpen wat wij mensen... Hoe wij mensen in elkaar zitten. Ja. Uh, want tot nu toe ontwerpen we voor mensen. Mm -hmm. Niet voor ja. andere dingen. Ja, ja. En we moeten openstaan, denk ik, voor dit soort nieuwe dingen. Maar het ook weer niet te... Uh, nee, ik ben niet zo van de hype nee, Niet Nee, niet als hype. Ja, ja. Ik, uh, die, de de ARVR AI, uh, dat zijn wat mij betreft wel een beetje hypes nu. Ja, die ja. Nou ja, kijk, wel zo'n effect wat, gaan wat, hebben, maar niet uh, ja. wereldschokkend. En dat is wat vaak wordt geroepen: van uh, dit is het nieuwe, of uh, door. Dat werd geroepen bijvoorbeeld toen apps er kwamen: het web is dood. Ja. Ja, nee, dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. En eigenlijk geldt het altijd zo. Ja. Toen kwam Touch, toen zeiden ze nu zijn, uh, of tablets kwamen nu zijn laptops dood. Ja. Nou, dat was ook niet zo. Er nee. komt gewoon wat bij. Ja. Misschien knabbelt het wat eraf. Maar het is altijd wordt het meer. Het is niet dat het iets anders vervangt. Dat gebeurt maar heel weinig. Ja. Radio bestaat ook nog steeds ja. gek genoeg. Ja. Dat zijn we nu ook aan het opnemen. Maar ja. Dan... <laughs> ja. Ja, toch? Ja. Dus ja, ja, je moet het onderzoeken... maar je moet ook weten... Ja, om zo snel mogelijk erachter komen... waar je het wel en waar je het niet voor kunt gebruiken. Ja. Ja. Ja. Had jij nog wat anders te vertellen? Wat we niet hebben besproken? Um, nee. Ik... Uh, ik denk dat we best trots mogen zijn... op wat we hier doen, hoor. Dus, dat denk ik uh, ook. Ja. Mij... Dus dat wij als opleiding... Uh, gewoon uh, toch nog steeds streven naar een contact met, een persoonlijk contact met studenten en, uh, en sfeer en, en dat soort dingen. Dat, uh, ondanks dat het soms moeilijk is omdat het zo groot is. Ja. En ja. dat dat ook een kwaliteit, als we het hebben over kwaliteit, het gaat terug tot menselijke dingen, denk ik. Ja. Nou ja, als je ook kijkt, volgens mij is die opleiding... zijn we echt uh, beter en beter aan het worden. Ja. Zijn we zijn er ook echt wel continu mee bezig. Ja, we zijn heel kritisch naar ja. onszelf. Ja, ja. Mm. dus dat is leuk. Mooi, nou, gaan we mee door. Ja, <laughs> <Okay>. <laughs> is goed. Hey, Dank je wel voor dit gesprek. Ja, oké. Okay. Dit was aflevering 36 van The Good, The Bad and The Interesting... met Vasilis van Geemert, dat ben ik, en Sonja Rauhorst. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan me mailen op wasilies.nl. Of als je iets korter van stof bent, dan kan je me op Twitter vinden onder de naam wasilies. Je kan me eventueel ook helpen met het betalen van de rekeningen voor de transcripties van deze podcast. Dat kan op patreon.com slash Er is een mooi, gestaag groeiend lijstje met hele fijne mensen die maandelijks een bijdrage leveren, waaronder Job, Paul van Buren en mijn werkgever CMD Amsterdam. Volgende keer ga ik een podcast opnemen met mijn collega Mickey van Zeil.